Wij beginnen de zogerles 261, op de pagina recht het zijn 216, bovenaan de regel 6, de tekst van de zoger zelf. Ik breng u in herinnering dat de zoger behandel hier de zielen van Israël en de zielen van Gerim. Zij die komen zich aansluiten in de parsoe van het heilige, in de heilige parsoe van de mensheid, van de zielen van de mensheid en worden dan bijwoners. En de plaats waar vandaan halen ze hun uh, redding als het ware, hun mogen, waar putten ze hun levenskracht vandaan. En dat is natuurlijk bijzonder belangrijk wat hij ons nu vertelt en die ook uh, spreekt dus van verschillende plaatsen waaruit men... Isra, waaruit Israël en de Gerim, de bijwoners, hun uh, heel ontvangen. En dat is bijzonder, bijzonder belangrijk om dat te leren. Want we hebben de steeds, zoals je hoort wat de zoger zegt, en ook ik steeds, blijf erop hammeren, dat uh, het belang van... Uh, het leren van de Torah, van de Zohar, van de Kabbalah, van de in, in, innerlijke geheime Torah door het volk Israël. Duidelijk. Juist, en omdat, zoals je weet, uh, zij nemen de plaats van Rosh, van het hoofd, van de partsoof van de mensheid roos van de, in het algemene aspect. En, wat het ook nog inhoudt, we hebben gezegd dat als, we hebben dat geleerd, dat als het, uh, het hoofd, als, het hoofd is als, als eerste die het licht ontvangt. Als het hoofd het licht niet ontvangt, hoe kan het lichaam het uh, ontvangen? Duidelijk, dus... En er is dus een erg belangrijke rol van Israël, die dichter bij de schepper zijn, euh, naar hun aard van hun zielen. Daardig. Niet een na natie, niet een volk euh, als, euh, van vlees en bloed, maar de zielen van Israël zijn euh, dichter bij de schepper. Zij stonden op de berg Sinai, en noem maar op, al die de, qua aard van de ziel. En daarom is het. Uh, uh, van levensbelang dat juist zij blijven. Uh, trouw. dieners. trouwe dieners van Hashem. want zij eigenlijk. zijn. Uh, hun rol is. Uh, om uh, werkers te zijn arbeiders in het paleis zelf, Heel, alle andere volkeren zijn gerangschikt, ook daar zit natuurlijk een, een rang, uh, volkeren bedoel ik naar de aard van de ziel, let op, die zitten, die zitten allemaal buiten het paleis, allemaal belangrijk, want het, het koninkrijk, een koninkrijk is niet alleen het paleis, Heel, er moeten andere dingen gebeuren, het koninkrijk zelf is representatief voor de koning, duidelijk. En niet alleen zijn paleis, niet alleen zijn naaste medewerkers of uh, dus wie, wie hem de koning, koninklijke familie bedient, duidelijk. Maar er is toch wel een zeer speciale plaats van Israël en dat is wat leren we hier. Ja, dat spreekt alleen, zegt, uh, juist nadruk legt bij ons, dat wij ook dat bewust van worden, van wat de rol, hoe gigantisch is de rol, uh, en cruciaal is de rol van Israël bij de uh, zowel persoonlijke als algemeen, algemene correctie uh, van de mens en de mensen. ראיכל זס עוד רש למד בת אבל נשמטה דייסרי נפקים מגו גופה דההו אילנה ומתאמן זהיפן פרחים נשמטים לגו היי ארץ גו מאה לגו לגו Veraza, kietje huwatenmerets, gafets. En ik breng nog een, een stukje iets in de herinnering bij jou dat wat hij vertelde ons dat de gerim, dus de, de bijwoners, die komen van herinner je nog van de onder van onder de vleugels van de schina, dus. Van onder de malchut van de wereld Atzilud. Dat is dan um, waar de plaats waar ze ook al hun heel ontvangen. Onder de vleugels van de Schina. Dus onder de Schina is de malgoed. Ja? En de vleugels van de Schina, we zullen zien, dat is dan de. We zullen zien verder wat dit betekent. En dan. Keken we wat, wat hij nu ons vertelt over Israël. Let op. Aval de Israël, maar de ziel van Israël, Nafka mega goefa de ahuilana, komt uit, verschijnt van binnen het lichaam van die boom. Dus van de boom des levens, van de zeeranpien. Umitamaan, Parchin, Nishmatin, en van daar let op vliegen, euh, de regel even de zielen, de hun zielen, dus vliegen van euh, lego. Hai Aretz, let op naar binnen deze aarde. Dat wil zeggen naar binnen aarde Aretz, dat is de Malgoed dus van het lichaam, binnen het vanaf het binnen van het lichaam van de zegenen vliegen ze of vliegen ze betekent euh, afdalen ze naar die naar euh, binnen de malchut van de atzilut. Duidelijk niet van onder de vleugels van de atzilut, maar de, de, de vleugels van de malchut van de atzilut, maar die vliegen dus die vanaf de het lichaam van de zeer en binnen van het lichaam van de boom des levens. Dus afdalen dus naar deze wereld, wat de, wil die zeggen. En dan vliegen zij dus naar de eh, binnen die aarde, deze aarde, dus binnen die malgoed. gom me, me halen, ah, go le go, let op. Binnen die het inwendige van het inwendige. Verasa en dat is het geheim van de essentie van wat geschreven staat. In Malachi, in de profeet Malachi. Kietig jou atem eritschafets, <laughs> want jullie zullen zijn, want wijs jullie zullen zijn het land van gewenste land gewenst land betekent in de zin van een land van welwillendheid. Welwillendheid ten aanzien van Hashem, dat Hashem de Israël welwillend is, vanwege hun aard, hun aard van het geef. kan je voorstellen wat voor zielen zijn dat Israël? Al zie je dat vaak niet in onze wereld omdat uh, jij ziet wel uh, Joden die dan <coughs> hun uh, belangen, persoonlijke belangen nastreven voor deze wereld. Voor geld, macht, uh, wetenschap. Overal zijn zij de eerste. En dat is dan, en laten de. Hun bestemming, hun natuurlijke bestemming, uh, vallen of liggen. De regel 8. Waar daar Israël en daarover, daarover geschreven wordt: Israël ben Jakir, de Hemu mea, alle. Dat eh, van daarover wordt gezegd dat Israël de dierbare, dierbare zoon is. Van die, die het innerlijke bij hem zijn. Die het innerlijke bij de schepper zijn. Want de schepper kijkt naar, de ha naar het hart van de mens. Deeligt. En Israël is de wens om te geven. We ikaron, we ikaron, hamusim, hamusim, nee, beten, dat is ook het vervolg verder van, de, van, de, deze, van dit vers. En die heten, let op, en die heten gemaakt in de buik. Dat die gemaakt zijn in de buik. Eigenlijk, gemaakt zijn in de buik betekent gemaakt zijn in het innerlijke. Van, die, uh, van het operationeel systeem, van uh, het geestelijke, van de uh, noekwa, van de malgoed. De volgende pagina. Velo, megadafin Levat, en niet slechts uit de vleugels. Zie dat, die zijn het, in het buik als het ware, komen van de, goed, het beeld hoe die geeft, die komen van de buik van de Bina en niet slechts van de vleugels. Ja, vleugels, dat zijn dus, eh, lijkt wel hoger, maar het is niet innerlijk, vleugels zijn uitwendige gedeelten, zie dat, de vleugels zijn uitwendige gedeelten van de malgoed van de Schina. wat daaruit komen die geriem. eigenlijk um, verder de regel 1 na de punt. Goed opletten wat hij ons nu zegt. Want uh, dan zal je ook goed begrijpen ook wat Paulus had gezegd. Ja, de, Dus, dus herinner je, Paulus die van het uh, Nieuwe Testament. Van de Apostel Paulus. Hoe had hij gewaarschuwd die... Uh, Zij die dan tot nieuwe christenen, nou, uh, christenen dus, die, ze noemden zich niet eerst christenen, daarna werden ze, gingen ze zich christenen noemen. Maar de eerste Joodse gemeenten die tot de heren kwamen, tot Hashem kwamen, kwamen via Yeshua, dat daar kwamen ook uh, niet-Joden, in de regel Grieken en, als eerste. En, uh, want die waren dichtbij, Grieken waren dus uh, uh, daarna Romeinen, maar de Romeinen waren toen nog uh, hedenen en flinke hedenen nog zeer vrede uh, nog hedenen in die tijd. Maar de Grieken waren al dichtbij. Griekse, uh, oh, de Griekse beschaving was fijner dan. Die van Romeinen. Daarom. Eh, zij waren dicht bij Israël. En dan waren de eerste. Die kwamen bij de eerste. Gemeenten van Yeshua. Gemeenten die dus beleefden ook Yeshua. Yeshua aannamen. Waren in regel Jood, Joodse gemeenten. Maar daar eh, kwamen ook Grieken. En dan schreef ook eh, Paulus. Naar een aantal gemeenten, dan schreef je daarover dat uh, wij uh, in het algemeen, het, over het algemeen, zegt hij dan: uh, wees voorzichtig, wijs niet, ga niet groot op dat jij gaat behoren tot door jouw verbinding met Yeshua, dat jij komt dus tot Israël, dat jij wordt bijwoner eigen, Eigenlijk, uh, de niet-Joden, die komen tot Yeshua, die eigenlijk worden bijwoners bij Israël. En dan, wat had hij gezegd? Hij had gesproken ook over de boom. Ja, dan de boom, hij zegt, dan, uh, dat Israël behoort bij deze boom, bij deze boom des levens. Die zijn van nature, uh, aan, eh, gewoon een product van de boom des levens. Maar jullie zijn wilde talen, hoe zeg je dat, jullie komen dan van de eh, wilde origine. En als je het goed doet, als je zorgvuldig bent in je leven, als je niet zondig, als je Yeshua aanneemt met hart en ziel, dan kom je, word je een bijwoner bij Israël. En zegt hij dan, en uh, als Israël het niet, uh, de, niet, niet deugt, dan wie niet deugt van Israël, die wordt afgehakt, als het ware, van de boom des levens, afgesneden. En jij, als ger, die wordt dan aange, uh, worden, uh, aangehecht eraan. Dat het. Dus, Aanhechting betekent nog niet, zegt hij dat, en hij zegt dan ook dan. Maar dan moet je voorzichtig zijn, want jij, jij hoort eigenlijk niet bij deze boom des levens. Je bent ingeënt. En als je dan slecht doet, natuurlijk dat eerst, jij wordt dan de eerste die van de boom des levens afgesneden zal worden. Duidelijk, want jij bent een vreemde aan de boom des levens. Dat heeft ook, Paulus had erg goed dat. Um, f, uh, toegelicht en dat is wat we hier horen, wat hier straks dat we dat zien, dat het ook rijmt, helemaal, ook wat um, met ook wat Paulus had gezegd, dat uh, de bijwoner is aan in zoals het aangehecht uh, als het ware aan de boom des levens, maar op welke manier dat zijn, dat beeld wat hij zegt uh, wat uh, zeer symbolisch uh, Paulus uh, optekent leren we hier precies hoe dat zit want de ziel van de geer, van de bijwoner is komt van de, onder de vleugels van de schina. En dat zullen we precies weten. Waar is dat? Let op. Waar is dat? waar is dat op de, waar is dat de plaatsing? We zullen dat zien in uh, hopelijk nog in deze les. Aan wel? Hoelke? Nee. Daar is de regel 1 Naar de punt. we toe? Giurin, Giyu, giy, Letlon, Hulka, Bijlana, Kmosheken, Bagoefa, Dile, en je goed keek, maar open, open, gewoon onaannemelijk, zonder gevecht, zonder dat. Het gaat niet om. Uh, in geen geval, God verhoede, dat Joden zijn beter dan de niet-Joden. Dat er scheiding komt, daardoor absoluut niet. Als we kijken naar de boom, de gewone boom, dan zien we allerlei uh, plaatsen in de boom. Zien we een kroon in de boom. Zien we uh, vruchten. Sommige vruchten zijn rijp, de andere zijn uh, groen. De derde zijn uh, bedorven of niet uitgekomen zijn. Eigenlijk, wij zien wel eh, bladeren, alles hoort bij, bij de boom. Kan je dan zeggen dat de vrucht is beter dan de bladeren? Zonder bladeren zou geen vruchten zijn. Kan, dan, kan je zeggen dat de wortels zijn beter dan de kroon? Nee. Alles is verbonden met elkaar. Zo moet je het zien. Maar de schepper heeft de wereld gemaakt eh, als piramide. Eigenlijk om stapsgewezen opgang te hebben naar eh, de top. En ook in het algemene, in, let op, in het algemene aspect, ook hier heeft hij Israël boven gezet, om te helpen om het licht te ontvangen, en dat is een gigantische verantwoordelijkheid, dat gelegd, die gelegd werd op Israël. Want kijk nou hoeveel, in elke generatie, vanaf het prille pril begin, zoals, zo, zo lang het volk bestaat, zo, nog in de woestijn, werden ze aangevallen door Amalekieten. Eigenlijk verschrikkingen die verrichten dan daar. En dan steeds, steeds, altijd in elke generatie proberen de volkeren, uh, hoe zeg ik dat, te vernietigen de, dat volkje. En, uh, vervolgingen, geweldige vervolgingen, allemaal moet je ver, moet het vol verdragen, omwille van uh, het uh, doen, de wil van Hashem. Eindelijk. Dus het is een gigantische verantwoordelijkheid, en niet een, iets wat een uh, uitverkoren gedoe is, dat, men, dat zij dan als pauwen lopen dan en voelen, nou, wij zijn zo lekker uitverkoren, wij zijn beter goed opletten. Daarom is het ook, uh, zelfs in de traditie, zelfs dat in, in, in, in, in het jodendom, dan ook, dan zij bevorderen nooit, uh, bevorderen niet uh, uh, iemand die wil tot jodendom overgaan. Want zij ze zeggen, nou, wat moet je dan, waarom moet je dan, uh, zelfs in no, ontmoedigingsbeleid, waarom moet je zoveel so zorgen op je nemen? Ja, ik ben niet Jood, ik kan lekker dingen doen. Ik kan lekker een uh, uh, uh, joint doen of gewoon een sigaretje doen op, op Shabbat. En die die, die doet dat niet, ik kan dat niet doen. Andere dingen, gewoon op bewezen van spreken. Dat is allemaal bewezen van spreken dat het zo is. Duidelijk. Dus er hoeft absoluut geen illusie zijn of uh, nee, dat, ah, kijk nou, hij heeft die Joden uitverkoren, hij heeft hij uitverkoren om, um, om dienst te doen, duidelijk, een geweldige dienst te doen. En niet zo dat hij, zijn, hij hen uitverkoren had en de andere volken had hij dan verdoemd. God verhoede, Shem, alles is zijn, al ah, de hele schepping is van hem. Elk volk is dierbaar voor Hashem. Papua, wie dan ook, ja, zelfs Amerikanen. Kun je je voorstellen, dus als ik dat zeg, zelfs Amerikanen, dan kan je zien dat het allemaal, alle, uh, de minsten eigenlijk, die zo so ver verwijderd zijn van het geestelijke, en er is geen ander volk dat andere natie die zo ver verwijderd is als Amerikanen, want die zijn zo eh, gesteld, zo al generaties, al, al eh, vanaf hun oprichting van de, de staat eh, van Amerika, dat zij eh, alleen maar gericht zijn op het eh, materiële, dat ook zij, behoren ook, tot uh, de schepping en Hashem let ook op hen, op iedereen, iedereen. En de bedoeling is om van elke, dat elke volk zich aanhecht aan Israël. Duidelijk, de hele bedoeling om te kiezen voor Israël. Waarom? Uh, omdat Israël is het hoofd van de parzo, van de mensheid. En dan... Uh, en is het, is eigenlijk het innerlijke van de boom des levens. En dan, zij die behoren in het algemene aspect tot de volkeren der wereld, dienen ook aanhechten zichzelf van binnen tot Israël, eh, ook in het algemene aspect. Hoor wat ik zeg, want anders, hoe kan je dan innerlijk dat doen, als je het, eh, alleen maar innerlijk dan zich tot Israël wendt, uh, aanhechten, als je dat ook niet de algemene aspect dat doet. Al zie je wel dat zij uh, de wil van Hashem niet doen om om, uh, om welke reden dan ook dat zij zo koppig hangen aan de traditie in plaats van uh, kiezen voor het leven des levens. Toch blijven um, van binnen ook het algemene aspect Israël hoog waarderen, want daardoor is het ook uh, dat helpt dan ook jou om aangehecht te blijven aan de boom des levens en putten uh, jouw levenskracht van navel, de navel, dat de navel streng, dat voeding de hemelse manen jou geeft. Um, We toe, een de punt. En bovendien, Geurin, let alone de Gerim, de bijwoners, hebben geen aandeel aan de boom des levens. Let op. Laat staan aan zijn lichaam. Laat staan aan het lichaam van de boom des de levens. Regel 2 naar de punt. Maar bijzonder belangrijk om goed te horen wat die zegt ons. En aan eh, ontvankelijk en nederig jezelf opstellen. Dat zal je leven geven. Want jij ziet het wel: ik hecht niet aan Joden, ik hecht niet aan Jodendom, niet aan Christendom, aan niets. Die probeert te hechten steeds aan de bron van de eh, redding. En daarom wat, is, daarom wat ik we hier leren, heeft niets te maken met, met de aardse zaken. Naar bloed van, eh, weet ik veel, van bloed materieel bloed. Goed oplet. Awarjulka de Leon begaddafin, Ihu, velojaat we geuren het achot gadafe, schinta, velo jatier drie. Gerea zedek, de taman sharan, weet ach dan. Velo lego, kama de Twee naderpunt. Ik probeer letterlijk te vertalen. Straks hoor ik weer Jehuda hoe heet dat? Feintjes vertaald. Feintjes betekent äh, precies, precies, maar dan misschien met toevoeging van äh, extra wat toelichting. Avalhulka de Leon, maar hun aandeel, ja, voor die gering, is begadafin ihu. Hun aandeel is aan de in de uh, vleugels van de schina. Dat is een deel, waarom, de aandeel dus waarom, waar hij was. Ego, we ja en niet meer. Let op, alleen maar van de vleugels van de schina. En wij zullen goed leren straks wat die vleugels zijn. We gehoor, het aagot, Gaddafi en de giura en de bijwoner, is onder... Uh, de vleugels van de schina, en niet hoger, niet meer. Drie. gereja die wordt genoemd, gereja de rechtvaardige ger, rechtvaardige bijwoners. Dus Gerea Zedek, uh, ik ga direct dat toelichten, want er komt nu een vers, uh, iets, een woord, gereja er bestaan twee soorten Gerim. Er waren dus twee soorten Gerim. Er zijn ook twee soorten Gerim in deze wereld: Gertzedek en Gertoshav. Gertoshav is iemand die in Israël woont, samen met, met Israëliers. Of met, betekent, met. Praten we niet over het land Israël van nu. Maar die woonde tussen de Joden in dus een in, in, in, in, in Judea, in het land Israël. En die woonde daar samen met hen en die werd ook ger Toshav Dus de ger-bijwoner. Toshav betekent van uh, plaats. Dus die, die uh, woont, omdat die naar plaats is die ger en die wordt ook gerim, die wordt ook gerim. Maar dan is die ger omdat hij hey, woont hier in, de, in die plaats. En dan is die ger. Hey, Leuk. Dus betekent, uh, betekent niet naar die overtuigingen. Niet naar de, de levenswezen van, van binnen. Maar er bestaat een tweede categorie gerim. En dat zijn uh, zoals jullie zijn, dat geestelijke gerim. Die ger tzedek, betekent rechtvaardig. En dat tzedek is het, ook de Malchut heet tzedek. Waarom heet gereit tzedek, is dat? Waarom is het bijwoner van uh, rechtvaardigen? Want die komen dan van die schina, die tzedek heet. See, had ik nooit zo geleerd, want wat kan je leren in de traditionele Torah? En nu kijk naar nou wat je zegt. Gereit, sedek on de taman, charan, dat zijn die, kijk naar nou wat hij zegt, ons, dat zijn die gereit, sedek, de rechtvaardige geriem, rechtvaardige bijwoners, die daar uh, wonen, die daar als het ware uh, wa, uh, daar vandaan komen. Dus niet die, diegene die dan gewoon. Te, te, wonen dan met met met joden en dan worden ze als worden ze tot gerim ja maar zij die zichzelf maken tot innerlijk ze maken zichzelf tot geer tot bijwoner bij israël en dat zijn die komen dan daar vandaan Jij spreekt niet van die eerste die dan zich aanpassen gewoon omdat het lekker is jij zit in israël nou duidelijk uh, er zijn zoveel die kwamen naar Israël en dan omwille van carrière, carrière doen te doen, omwille van uh, weet ik veel, om allerlei andere dingen. aan, aan zich aanpassen daaraan, uh, dan gaan ze dat ook, dat ook uh, uh, geriem worden. Weet je? Om, om bijvoorbeeld een. Om uh, uh, um te trouwen bijvoorbeeld met een Joodse man of zo, of omgekeerd enzovoort. Om allerlei, allerlei, uh, rijden dus die niet lishma zijn. Maar de ger tzedek, dat betekent een ger die lishma als reden om ger te worden, om bij te wo bijwoner te, te worden bij het volk Israël, deed dat uh, lishma in de naam van de hemel. En dan zegt hij dat die, daar juist over die ger tzedek over die rechtvaardige geriem gaat het dat zij daar vandaan komen. Dat zij zich dan weet achten en zij zich dan verenigen daar. Daar komen zij vandaan, van die onder de vleugels van de schina, Van die schina. We lopen gaan, let op. Maar niet van binnen. Dus zij komen niet van binnen, die schina. We komen niet, maar en zo hebben we bij dat geleerd. Ovaginkah vier. Tot ze haar het limina en daarom zegt de Tora in het begin ja bij de scheppingsdaad. Tot ze haar het zegt, laat de aarde uitkomen, uitspuiten, nijverschaie, de uit komen uit de aarde, nijverschaie, levende nijvers limina. En het is cruciaal, lemina, naar haar soort. Dus verschillen naar verschillende soorten. Duidelijk, Hashem wilde niet alleen maar Joden hebben in deze wereld, alleen maar... duidelijk, Hashem wilde een hele kaleidoscoop van krachten hebben. Zoals so de... Goed opletten. Zoals so de... zijn scheppende krachten in het hogere... zijn gestructureerd uit vele, vele ontelbare... Uh, ...verschillende krachten, verschillende naar, verschillende naar, naar kwaliteiten, naar schakeringen, van allerlei factoren, naar allerlei factoren. Zo ook hier op aarde, uh, als takken van het hogere, hier kwamen ook verschillende uh, volken, ontelbare... Uh, volkeren uh, uh, eigenlijk volkeren die ook dan weer onderverdeeld waren ook weer uit de volkeren kwamen dan nog extra de, de andere volkeren subvolkeren enzovoort die ook tot volkeren horen in deze wereld dat uh, uh, dat is allemaal zo so, bijvoorbeeld uh, kijk nou zijn uh, hoeveel in, en, hoeveel volkeren zijn er uh, in de Verenigde Naties? Ik weet niet, misschien 120, weet niet precies. Ongeveer zou zoiets. Maar er zijn in de wereld 6000 talen. Kan je je voorstellen? Dat betekent als een volkje taal heeft, taal heeft dan is het al een volk. Dan als dan een volk een taal gegeven was, dan zelfs als het een tiental mannen zijn... Volkeren die een paar mensen hebben nog overgebleven. En die bleven nog die, die talen, hun eigen taal spreken. En er zijn zesduizend al. Dat is wat al uh, geconstateerd is door de taalkundigen. Maar kijk nou, hoeveel zijn er daar. Dus allemaal nodig, ja, allemaal nodig. Allemaal kaleidoscoop van krachten. En dat is dan geweldig dat dit nieuw werk wordt gedaan, ook in Amerika trouwens geweldig werk wordt gedaan om door linguisten, om bijvoorbeeld al die dingen te, te uh, noteren, al die talen ook die talen die een paar mensen, er zijn een paar mensen bijvoorbeeld spreken een bepaalde taal en natuurlijk dat het feit dat bijvoorbeeld New York is zo'n stad van, dat alles zit daar ook uh, <laughs> Uh, volkeren die dan een paar mensen tellen... en zo, en dan natuurlijk de linguisten daar... die maken daar werk van... en dan noteren ze dat allemaal... Omdat, om, die, al die, om niet verloren te laten gaan... ze weten niet waarom... ze doen het omwille van... Uh, ze denken dat dit wetenschappelijk alleen maar is... maar het is omdat elke taal... wat aan, de men, aan de, die volkeren gegeven wa was... Uh, is uh, belangrijk, It telt, het komt van boven en mag niet verloren gaan. Duidelijk, dat zijn allemaal krachten van het heelal. Zie je dat? Dus, hem wilde niet alleen maar dat alleen maar de wereld van Joden zou zijn, maar alles is voor hem belangrijk. Een volkje dat nu nog overgebleven was, telt. De, in Amerika hebben ze dan zo'n volkje dat twee mannen heeft, of één, twee. Als één, dan is het: hoe kan je dan verder uh, uh, jouw traditie door, doorgeven of de taal doorgeven? Natuurlijk, dat het, uh, als het zo, zelfs als één man overgebleven was en die nu wordt, nieuw zijn taal wordt uh, geregistreerd en uh, grammaticaal en parallele manieren, dan blijft het leef. Duidelijk, zelfs als geen mens is, overgebleven is van een volk, dan blijft het toch leef. De taal is, komt dus van de hoger. En dat is wat de wil van Hashem was, om al de hele kaleidoscoop van krachten hier uh, te laten komen, scheiding maken tussen Eigenlijk, eigenlijk moet hij zijn eigen individuele plek hebben en tegelijkertijd verbinden zich samen, net zoals in een orkest. Uh, trompet is, uh, trompetisten die zitten op een andere plaats dan, uh, um, dan violen bijvoorbeeld, ja? dan violisten. Dan violisten. Eigenlijk, violisten zijn bij elkaar, ja, die vormen dan een speciale groep. Die ook die als het ware eh, normaal hebben, ze ook hun eigen repetities, oefeningen doen ze als groep, als eh, apart van de trompetisten bijvoorbeeld, ja, van de blaasinstrumenten. Van zij die blaasinstrumenten bespelen. En pas eh, en om een muziekstuk bij elkaar te doen, dus hun partij, hun individueel partij. Hun viool, partij van violen, dan leren ze samen oefenen ze. Elke violist doet ze zij apart zijn eigen partij, leert, ja. Er zijn eerste viool, tweede viool, ja, viool, allerlei uh, soorten viool. De viool die dan speelt erg uh, de eerste uh, um, als de eerste viool dan hebben we dan een andere, tweede, en dan een uh, uh, viool die als alt speelt, uh, het is niet een, uh, en, enzovoort, enzovoort. Dan nou, hebben we dan nog uh, een andere groep, dan komt er daarbij nog een, uh, een cello, komt erbij, is ook behoort ook bij dezelfde groep, ja, maar dan uh, streekinstrumenten, maar dan in een hoger verband in een groter verband komen ze ook bij elkaar ook moeten ze bij elkaar komen dan in, niet uh, geen blaasinstrumenten al maar eerst alle streekinstrumenten daarna in de volgende fase komen ze bij elkaar en zo daarna weer eh uh, uh, en gabo, -gabo uh, uh, uh, andere, andere dergelijke um, muziekinstrumenten enzovoort. Duidelijk. Uh, en dan pas uh, die zware, donderende blaasinstrumenten. En uiteindelijk wordt het, komen ze allemaal bij elkaar om één uh, geheel te maken. Zo is het ook. Het uh, de plan, de plan was van een okay, scherm. Ook in de mensheid is het ook zo dat dat ook hier bijvoorbeeld, dat hier ook, jo, dat hebben ze een speciale plaats. Maar elk volk heeft ook zijn eigen speciale plaats. Alleen uh, de dichtste bij, kijk nou, wie het dichtste bij zit in een orkest, in een symfonisch orkest. Violen, ja? O, waarom? Het zijn zacht. Let op. Die hebben dan een zachte, die, die, eh, euh, euh, zachte, uh, als het ware zwakke, maar zachte maar, eh, klanken, die geven ze uit. Maar die, hoe krachtiger uh, geluiden maakten, maakten in muziekinstrumenten, hoe verder zitten staan ze, ...van de dirigent van het orkest. Eigenlijk. Iedereen is belangrijk voor hem. Voor de, de dirigent. Maar na... Uh, Laten we zeggen, wanneer... Goed opletten wat ik probeer te zeggen. Na het... Het um, dichtst bij hem is... ...de viol, viol Violisten. Deelik. En het zijnde ...is de eerste viol. Nou... Dat is dan, wil niet zeggen dat, uh, dat de, de, de eerste violist, die dan een uh, solist of zo, so, die dan uh, het belangrijkste is, zonder andere zou geen uh, symfonie uitgevoerd kunnen worden. De? En dat is, ondanks het feit dat, dat na het uh, uh, afloop van zo'n uh, stuk, dan, die dirigent, die drukt de hand van de meestal van de eerste violist. Ja, van de, die speelt dan de eerste viol. Waarom? Allen waren belangrijk, maar hij is dicht, dichtstbij. Hij voert als het ware regie. Duidelijk. Zo is het, kan je een beetje zo zien, uh, de rol van, een beetje, beeld, probeer, kwam bij mij zo spontaan op... Uh, en om een uh, beeld van uh, de hele mensheid en Israël. Uh, al klopt het misschien in vele gevallen niet, maar ergens uh, zit er wel iets wat wel kan uh, geestelijke, verbeelding, geestelijke verbeelding prikken. Uh, de regel 3: naar de punt vier tot limina en daarom. Ah, dat hebben we wel gezegd en daarom nog een keer daarom staat er geschreven in de, in de Torah, in, in de scheppingsdaad laat de aarde sneffersgaaien de levende sneffers uitkomen limina naar haar soort. Vier na de punt. Uleman man, behé ma, remes vechayito, parets lemina. Vijf. Kul avin, nefesh, mihahi, chaya. Awal kol had lemina, la. En je goed kijkt wat je zegt. Ule man, en voor over wie, voor over wie gezegd wordt daar verder op bema en vee, we remers, en uh, kruipende dier, we geïto, en de wilde dier, van de aarde, naar haar soort. Waarover deze is het gezegd? Dan zegt hij dan, 5, um, Kulhushahwin, allemaal uh, putten zij, Nevers, hun nevers van die gaja, van die levende. Ja, van die Malchut die opgestegen was naar Bina. Malchut is dus de Are nevers die opgestegen was naar de Bina, Ima, die Gaya heet. En dan allemaal putten zij uh, nevers uh, van die gaja, van die levende. Awail let op, kool gaat, lemina, maar ieder naar zijn eigen soort, gedakke, gasele, zoals het ervoor geschikt is. Duidelijk, zoals het past bij die of de andere ziel. Duidelijk, belangrijk dat elke ziel die put vanuit zijn eigen bron, en niet van de ander, duidelijk, dat kan niet van de ander, zo is het ook. De zielen van Jezreel en de zielen van Gerim. We keren terug naar de vorige pagina. Onze oorspronkelijke pagina. Hasulam, de kolom de regel 4 en 3. De referentie van de oot, rech, lamet, bet. Aval Nishmata de Yisrael, we gomer, dubbele punt. Aval Faifen Twinta a shel Yisrael. Joczat mit tog gufo shel oto zesentwintah haielan. Chego ze iran u Misham, Nishamot, Eiffot, Letoch, 27. Er hazo, azo, hazo. azo. Zehi hamal goed, zie je, met grote schuine letters. Hij voegt dingen toe om het vloeiend te maken. De vertaling. Letoch, me aye, me we en nu horen we weer om dat heel precieze vertaling wat hij geeft. Ik ga ook zo of mogelijk precieze, maar wel uh, woordelijke vertaling. Maar hij geeft uh, het vloeiend. Avalan is amashal Yisrael. maar 25 de nisjama van Jotzat, met mito gofoshal toai laan, komt uit, verschijnt. Vanuit, die, vanuit het lichaam van die boom. Let op, 26. En Jehudaarschlaak ons helpt, schuhu ze hier pin, welke boom is ze hier en pin. U mischam ne schamot ei fot, aso, en van daar fliechen de zielen. Binnen deze aarde 27, Shehia Malchut. Hey, Hij voegde toe: Welke aarde is de Malchut? Dus van boven naar beneden, ja? op deze manier komen ze ook in, uh, in, uh, worden zij ook ingebed in een lichaam van deze wereld. Let toch, ja, binnen haar, in haar binnenste. Let op in haar binnenste, de zielen dus vliegen van de zieren in, in van het lichaam van de zierenpien, in het binnenste van die malgoed. we liefneem. In het inwendige van het inwendige van haar. Let op. 28 naar de punt. zo hoe? Kiet je hier wat hem En dat geheim is, oftewel de essentie daarvan is in het, dat, dat is de essentie van zoals het geschreven staat. Kijk hier, u hem, want uh, wijs, voor, uh, jullie zullen zijn tot de welwillend land. De linker kolom, de regel 1. ואל כן יסרהле גוatore שמאה ום כסתך מופכו". תפ אי� College privileged otur firewallו, תפ אימו את עוד GOG, ולteri דAAAAAAAAו reddit כcisתה닌 פאנט שם לצלעים letz counted WAY. ואל כן ישראל ona ד ange permite overall navy נקתפwiek נק gainsרהesterol, רק Laatste äh, profeten van de Tanach. En waarom Israël, zoals die zegt, äh, is de zoon, die, je bent de zoon, de dierbare zoon, dat die äh, van binnen, die äh, zij zijn, zij dus Israël, zij als meervoud, zij zijn aan hem, zij zijn aan hem, bij hem al het inner, innerlijke. Dus bij de schepper, bij Hashem, zijn zij het innerlijke. Want Hashem hoort en ziet het hart van de mens duidelijk en niet naar behorigheid van die en die en die. Het hart van de mens en Israël is, Hashem is geefner. Ja? Alleen maar geven. En Israël streeft naar het geven. Dat zijn de zielen die Streven naar het geven. Winikraim Hamusim. En zij heten, zoals het verder in dezelfde vers, verder Malachi zegt. En zij ze heten Hamusim in En ze heten, en ze heten ge, gemaakte van binnen de buik. in Knafaim, let op, en niet van de vleugels. Het is gemaakt zijn niet van de vleugels, maar van de beten, van de buik zelf, binnen de bijk. welke vleugels zijn buiten het lichaam. De regel drie, een punt. We worden. Hagierim, een vier la hem gelijk bij lanerijon, schoen ze ken Awaichel kam, hu baknafayem shalemal goed, we lo, zes joter. En nu goed keek. We en bovendien. A gerim, de gerim, de bijwoners, die hebben geen aandeel aan de boom, aan ilan, aan de hoge boom. En hij helpt ons, zegt hij, die, welke hoge boom is zeer aan pien. We holschen kennen, des te meer, des te minder. Vorige keer had ik gezegd, bij de vertaling had ik gezegd, des te meer, des te minder. Natuurlijk in het Nederlands vertaalt men dat, maar in het... Laat staan, nee, laat staan had ik verteld. Klopt, En laat staan zijn, van zijn goef, van zijn lichaam. Awail vijf gelkken, maar hun aandeel, de aandeel, het aandeel van de uh, gerim. Is in de vleugels van de Malchut, en niet meer. Zie dat, niet hoger. Zes naar de punt. Wa ger hoet achat knafea en de ger is onder de vleugels van de schina en niet meer. Zeven naar de punt. hashurim. Omiddag zeem, acht, scham, en lobi penim, De zielen van de zielen, wat hij zegt ons, goed opletten, hij zegt ons gereed zedek, die, die rechtvaardige bijwoners. Dus, äh, äh, zijn, die zijn degene, die daar verblijven, en zij hangen zich eraan, hechten zich eraan. Acht. We lobbypen hier, maar niet van binnen, zoals het gezegd werd. Acht naar de punt. om ze Katoewe. Negen tot ze haar is. Nee, verschijnen, En daarom is het geschreven. Laat de aarde. Levende nevers uitkomen naar haar soort. Punt. Lemie, o lemie en voor wie? Bijma, we remes, we geito, haar is lemina. En dan de sogarsa, de de Torah zegt. Bijma, vee, en. Gekruip en gekruipende en kruipende dieren en de wilde dieren van de aarde naar haar soort. En dan is het besluit, en dan de zoger deze ooit besluit met de zin, Hakolshua, vim nefesh miota elev hachaya. Aval kolie had le mino Ieder, let op, Ieder allen putten hun van deze haya, van deze levende elef. Aval maar kolie had le mino Ieder uh, naar zijn soort zoals het bij hem past.